40 huisartsenpraktijken gaan mensen met griepverschijnselen ook controleren op het coronavirus. Op die manier kan een uitbraak snel worden gesignaleerd. De 40 praktijken registreren voor het Gezondheidsinstituut Nivel het aantal mensen met griep in Nederland. Op basis daarvan maakt het Nivel een inschatting van het aantal griepgevallen. Het instituut benadrukt dat het vooralsnog niet aannemelijk is dat het coronavirus hier wordt aangetroffen. De nieuwe generatie salafistische moslims in Nederland is op de lange termijn een serieuze bedreiging voor de Nederlandse rechtsstaat. Dat heeft vertrekkend AIVD-directeur Schoof gezegd tijdens een verhoor in de Tweede Kamercommissie die ongewenste beïnvloeding van moskeeën onderzoekt. Schoof waarschuwt dat de tweede generatie salafisten het Nederlands goed beheerst, kennis heeft van de wetten en de toonzet op sociale media. Ook in het onderwijs en de kinderopvang krijgen salafisten steeds meer voet aan de grond, zegt Schoof. De storm Kira heeft buiten Nederland vijf levens geëist en het vlieg- en treinverkeer ernstig verstoord. In een wintersportoord in Polen kwamen een vrouw en haar dochter om het leven toen ze verpletterd werden door een afgerukt dak. In Zweden verdronk een zeiler en zijn metgezel wordt vermist. In Slovenië en Zuid-Engeland kwamen mensen om toen er een boom op hun auto viel. Diverse Britse regio's kampen met wateroverlast door zware regenval. In Frankrijk zitten door stormschade 130.000 woningen zonder stroom. Vluchtelingenwerk wil een snellere procedure voor migranten uit veilige landen. Bij die zaken zijn nu landen betrokken waar de migranten Europa zijn binnengekomen. Behandeling van de zaak kan meer dan een half jaar duren. Als Nederland die gevallen zelf afhandelt, zegt Vluchtelingenwerk, kan binnen een maand duidelijk zijn of iemand weg moet. Het weer van het westen uit opklaringen, maar later weer buien. Mogelijk met hagel onweer en natte sneeuw. Verder veel wind en een graad of 7. Ook morgen winterse buien en een krachtige tot stormachtige wind. En dan wordt het ongeveer 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn geen meldingen van files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Nee, dat valt een beetje tegen. Dat valt een beetje tegen, want meestal als wij uitzending hebben... dan schijnt de zon en dan zitten wij lekker binnen. Goed, wat gaan we doen? Drie uur lang live ZFM Radio op deze Zandvoortse zaterdagmiddag. Uiteraard rond de klok van half vier de evenementagenda. Ik zou zo zeggen, legt u alvast de agenda even met een pen bij u neer. Want er zijn een heleboel evenementen, met name over de Grand Prix... en meepraten over informatieavonden...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 your shoulders and all of the men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 There's no way back Move right out of here, baby Go pack your bags Just who do you think you are? Stop acting like Some kind of star Just who do you think you are?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 Is ook een klassieker, dus ook heel veel klassieke muziek, waaronder deze Last in music. Ja, daar hebben we nog goede herinneringen aan die goede oude tijd, Albert jan he? Ja, weet je nog? Ja. toen ja. je ja. nog naar de disco ging, ja. Albert jan ja, Toen was je heel jong, hè? He? Toch was heel jong, heel jong. Oké. Okay. Nou, dan komt hij aan het stormachtige weerbericht.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 is het enkele graden kouder. De wind waait krachtig en aan zee stormachtig windkracht 6 tot en met 8 uit het westen. Aldus Rico Schreuder. Dankjewel, want je dan is straks veel meer dus over de storm Kiara die er aan gaat komen. Het weer is ook na te lezen op www.meteo of kijk ook eens op www.ricoweer.nl Dat was het weer.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 Love is like a ship on the ocean Rock the ball, rock the It is the was de op van Steve Wander en Sir Duke. 10 minuten over half drie. Ja, dat betekent dat we gaan schakelen met Duitsjersveld. Joop van Is. Want vanmiddag wordt er weer gevoetbald, Joop. S.V. Samfoort tegen Marker. Goedemiddag. Ja, goedemiddag, uh, uh, Rob en uiteraard ook uh, Albujan en uiteraard. Ja, een uh, uh, um, nat en winderig uh, Duitsjersveld, moet ik zeggen. Waar uh, inderdaad Samfoort tegen Marker en Marker dan gaat, gaat eerst goal. Ja, ja, ja, ja, ja! Eerste doel de eerste doelpunt, de schitterende paas. Kom, even kijken, van naar Jesse de Haan. Jesse de Haan, die komt de vrij door en passeert de keeper van Marken. Ja, jezus, hop, we, we, we weer een in, in uitzending. Geweldig! Uh, goed, um, ja, maar heel verhaal verhalen zeg. Want maar staat in ieder geval met een voeren. dat is natuurlijk belangrijk. Uh, Marke is in de derde klasse, dus toen nog derde klasse spelen, altijd een beetje een angespeten geweest. Uh, vaak gelijk, net verloren, puntje verschil, uh, hier verloren, daar gewonnen. Het uh, was, was altijd uh, een beetje een beetje net aan. Maar uh, Marke is gepromoveerd en is nu een van de vroeger die onderin de. Tweede klas is op de 11e plaats. En Zandvoort is vierde. Maar vierde met drie punten dat is verschil met de nummer 1, Firmerstein. En in de nummers 1 tot en met 7 is maar vier punten verschil. Zo dichtbij ligt deze competitie. En uh, dat, is, uh, dat is in de ogen van, van Zandvoort is dat belangrijk. Want uh, een gewonnen wedstrijd zoals misschien wel vandaag. Dat, dat zomaar twee, 3 plaatsen stijgen en misschien wel, want is natuurlijk aan de, de huismagen van de andere wedstrijden, stijgen naar de eerste plaats, je zal het zeggen. Voorlopig is het 1-0 in Zandvoet en gaat uh, Zandvoet proberen om een tweede Dan doelpunt. We gaan een schitterende paas weer en ik dus kan er net niet bij komen, dat is erg jammer. Is erg jammer, het was, even die twee, twee broers uit elkaar halen, dit was Salins, die uh, die uh, een hele mooie paard kreeg van het middenveld... En net niet het spel genoeg was om die bal te ondersteppen. Goed, voorlopig staat het 1 0 dus toch in het Duikersveld. En we spelen in de negende minuut. Kijk, dat is lekker. En na 9 minuten al uh, voor staan daar op Duikersveld. Dankjewel, Joop. En uiteraard komen we straks weer terug bij Joop Fris... Voor het vervolg van deze wedstrijd. 1-0 tegen 0, na 9 minuten is best wel voor tegen Marken. Just a touch.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 Als je dit soort uh, klanken hoort uh, op de Sampoortse radio... dan denk je eigenlijk van, nou, de zomer komt er wel weer aan. Kaoma en uh, dansando lambada. Maar het is helaas niet zo. Nee, we gaan het hebben over de storm. Ja, ja, nee. Want je waarschuwde ons uh, net al, uh, Albert-Jan. Ik hoorde windkracht uh, 1040 km per uur. Allemaal enge dingen in ieder geval. Klopt. En uh, de laatste update die ik heb gekregen luidt als volgt.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 Nou, dan krijgen wij morgen een stormachtige uitzending... denk ik tussen twee en vijf uur op de Zandvoortse Radio. morgen echt om. Spannend volgens mij uh, Albert Janus, ja zo hoor. Ik denk dat er een heleboel evenementen afgelast gaan worden. Ja, met Kiara uh, morgen. Dus uh, Joop, heb jij morgen nog wat uh, in, de, in de buitenlucht, een buitenactiviteit? Of niet? Morgen kost je dan niet alleen binnen. Alleen binnen, ja. ja misschien uh, gaat dat er ja, gewoon door. Ontstaan, dat het, ja, maar je zult wel dat een heleboel uh, normaal gesproken toeschouwers die, die uit Hanon komen zeggen dus van ja, dit is toch echt is een beetje te links. Dat hij niet gaat komen. Ik hoop het niet natuurlijk, maar ik ben er bang voor. Ja, het zit er wel in. Maar, goed, uh, maar ondertussen uh, spelen we nog uh, uh, lekker buiten. Jesse, soms het gaat in ieder geval morgen door. We weten het alvast. Ik heb het exclusief aan uh, voorzitter Hans Rijmers gevraagd en gaat gewoon door. De huisarts weten dat het is bij deze. Oh, goed, Oké, okay, nou, we zijn met de voetbal bezig, Rob. Ja, hoe gaat het daar? Ja, lekker mooi want ik belde op een gegeven moment uh, voor een doelpunt maar al bijzonder het verschrikkelijk belangrijk niet en ik had er geen blijven hangen dus ik heb dat doelpunt niet door kunnen geven maar soms staat het met 2-0 voor een prachtige paas echt, het is geblieft van van de uh, op uh, op en uh, ook diat en, en, Zo'n prachtige schot, dat het een prachtige schot in, in huis dat hij van de uh, titel uh, van uh, Manetterdam en dat is de korenman uh, opnieuw uh, verslaan. Dat was de tweede keer dat je in deze wedstrijd En uh, ja, soms vind dat dat is gevaarlijk. Het speelt niet meer zoals uh, de laatste wedstrijd thuis 8-1. Maar nee, de drijf naar voren die is gevonden. En die is aanwezig. Uh, de de spitsen worden goed bediend. En ja, dan moet je gewoon wachten dat hun hun doelpunt en dus iets beter gebeurt en ik denk dat het de deze wedstrijd toch wel uh, misschien wel een paar keer zal gaan gebeuren. Sander uh, is vele malen sterker, uh, uit achterin niet veel te vrezen van Nederland maar dan te regelmatig aan de bal is, maar dat is bij hun uh, niet uh, echt een iemand die uitblinkt en bij sommigen is het uh, bijvoorbeeld een constitutief en <coughs> ook die heeft het pietje daar en uh, en uh, die, uh, berg die bergen met werk berg te is uh, ook uh, de nieuwe man jeffrey samsing uh, is Echt goed aanwezig, de namen achterin. En die laat je regelmatig zien. Het gaat dus op dit moment lekker met Standvoort. Terwijl de laatste twee wedstrijden niet gewonnen zijn. Dat lijkt ook te zeggen. En Zandvoort dus op de vierde plaats staat. Laten we hopen dat het door misschien wel wat meer doelpunten kunt. Een mooie uitstel zal worden. Waardoor Standvoort een paar plaatsen kan krijgen Ja, dat weten we pas na een uur of vier op. het is niet anders. Oké, dankjewel Joop voor dit moment. In ieder geval goede berichten vanuit het Duintjesveld. Tot zometeen, dan horen we meer van Jovenis. De wedstrijd van vanmiddag. SV Sanford tegen Marken. we staan met 2-0 voor. Dus dat gaat lekker daar op Duintjesveld. En laten we hopen dat dat zo blijft. Zometeen zijn wij er weer. En na drie uur graag tot zo. En de Bros Johnson is te laat.